10 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Inwoners van Noord-Groningen stappen naar de rechter om de Nederlandse aardoliemaatschappij of de staat aansprakelijk te stellen voor de waardedaling van hun huis. Dat is bekendgemaakt op een informatiebijeenkomst. De bewoners willen compensatie voor de indirecte schade die de woningen hebben geleden door de gevolgen van de gaswinning in het gebied. Zo zouden de huizen minder waard zijn geworden en zouden ze moeilijker te verkopen zijn door de aardbevingen. De advocaten die de bewoners vertegenwoordigen... denken dat de rechtszaak begin 2014 van start gaat. De oppositie in de Tweede Kamer wil opheldering van premier Rutte... over het bericht dat Nederlandse inlichtingendiensten... ook de ouders en zussen van Edwin de Roy van Zuidewijn hebben gevolgd. Dat zou volgens de Groene Amsterdammers staan in een vertrouwelijke verklaring. SP, D66 en GroenLinks willen van premier Rutte weten of hij dit document kent... De Roy van Zuiderwijn was van 2001 tot 2006 getrouwd met prinses Margarita. Hij beweert dat hij door de Oranjes is genegeerd en geschoffeerd. Ook zou hij in de gaten zijn gehouden. De zaak komt volgende week aan de orde in de Tweede Kamer. De scheidend topman van Peugeot Citroën, Philippe Varin, levert een deel van zijn pensioen in. Dat doet hij nadat er vandaag veel ophef was ontstaan over de hoogte van zijn pensioenuitkering. Farin zou de komende 25 jaar jaarlijks meer dan 300.000 euro krijgen. De vakbonden en de Franse regering eisten opheldering... omdat de autobouwer tegelijkertijd mensen ontslaat en salarissen bevriest. De topman heeft nu besloten om genoegen te nemen met een lager bedrag... gezien het immense respect dat ik heb voor het personeel van ons bedrijf, zei hij erbij. Het weer. Vannacht wordt het druilerig bij temperaturen van 5 tot 9 graden. In de loop van morgen wordt het droog en dan breekt misschien even de zon door. Vrijdag gaat het opnieuw regenen en neemt de wind toe. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op Toto.nl. Toto. Voorspel en win. Deelname vanaf 18 jaar. Nederland is jarig. 200 jaar. En dat vieren we samen. 30 november start de viering. Kijk op 200jaarkoninkrijk.nl Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl NOS, NOS, NOS Radio e Langs de lijnen, met Diode de Graaf. Goedenavond, dit is langs de lijn van woensdag 27 november. De dag waarop in Brazilië een WK-stadion deels instortte. Straks praat ik erover met correspondent Mark Bessems. Veel aandacht ook voor de Champions League. Eén wedstrijd is er al gespeeld vanavond. CSK Moskou tegen Bayern München werd 1-3. Zeven wedstrijden zijn in volle gang. Ragnar Niemeyer, welke springt er voor jou op dit moment uit? Op dit moment is dat het duel in Turijn tussen Juventus en Kopenhagen. Want de Denen maken daar via de oude Melbergs zojuist gelijk. En dat zou betekenen dat Kopenhagen met de achterstand van Galatasaray... bij Real Madrid opeens op de tweede plek staat. Ragnar Niemeyer blijft het voor ons volgen. En natuurlijk genieten we ook na van de prachtige zegen van Ajax op Barcelona. Ook in Spanje werden ze daar enthousiast van. Goal! Edwin Winkels vertelt hoe ze er een dag later over denken in Barcelona. De junioren van Ajax en Barcelona speelden vanavond tegen elkaar. We waren erbij op de toekomst. PSV en AZ kunnen het goede voorbeeld van Ajax morgen volgen in de Europa League. AZ-trainer Dick Advocaat is diep onder de indruk van de prestatie van de Amsterdammers. Alle complimenten aan Ajax. Toen hier zoals ze de tweede helft met 10 man spelen, is goed voor het Nederlandse voetbal. Dus dat geeft, dat geeft de mensen weer een beetje, een beetje het gevoel van dat we erbij horen. Ja, natuurlijk blikken we vooruit op de Europa League wedstrijden van AZ en PSV. Zo horen we ook straks de tirade van Philip Cocu. Waarmee zijn ploeg probeerde te motiveren voor het duel met het Bulgaarse Ludo Gorets. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ik begin in Brazilië met correspondent Mark Bessems. Mark, goedenavond. Goedenavond. Uh, een stadion ingestort, het stadion waar de openingswedstrijd gespeeld zou worden. Kun je beschrijven wat er gebeurd is? Uh, ja, er is, uh, ze waren vanmiddag aan het werk uh, met een hijskraan. Er werd een uh, zware uh, metaal onderdeel voor het dak. Dat uh, werd uh, omhoog gehesen, vijf ton. En ergens is daar iets misgegaan, want die enorme hijskraan... die is op een deel van de tribune gevallen. En er zijn uh, twee mensen bij om het leven gekomen... Dus dat, dat is nu duidelijk. Er zijn twee doden gevallen. Er was ook sprake van een derde dode. Weet jij daar nog iets meer van? Ja, in het begin uh, was er sprake van drie, misschien wel vier doden. Uh, maar uiteindelijk na een uurtje of twee na het ongeluk uh, maakte de brandweer en de politie bekend dat uh, er uh, twee doden zijn gevallen. De machinist van de hijskraan en uh, de chauffeur van de vrachtwagen uh, beneden. Dus uh, twee doden. Hebben ze al... Enig idee hoe dit, uh, hoe dit gebeurd is? Nee, niemand weet precies wat er gebeurd is. Uh, dat is nog een beetje te vroeg. Op dit moment uh, doet de politie gewoon onderzoek, want er zijn doden gevallen. Mm -hmm. En um, ook het bouwbedrijf zelf moet nog uh, onderzoeken wat er precies misgegaan is. Dus het is nog een beetje vroeg. Toch heeft het bouwbedrijf al gezegd... Uh, dat zij denken dat uh, het geen structurele schade aan het stadion heeft uh, aangericht... En uh, nou ja, dat zou betekenen dat er dus wel vertraging is, maar dat het nog zou meevallen. De ja. architect is in ieder geval optimistisch. Nou ja, optimistisch. Die denkt twee maanden vertraging op te lopen door dit uh, ongeluk. Ja, wij hadden al uh, wat berichten gehoord over vertraging voor meerdere uh, WK-stadions. Wordt er al een verband gelegd tussen de, de haast om het stadion af te maken en het ongeluk? Ja, dat, dat verband wordt zeker gelegd een uh, um, beetje gefluisterd. Want het is natuurlijk nog, zoals ik al zei, te vroeg om precies dat soort dingen te kunnen gaan vertellen. Omdat je niet zo goed weet wat er nou uh, gebeurd is. Maar ja. toch, uh, er zijn zes van de twaalf stadions. Daar, daar moet gewoon echt heel hard gewerkt worden. Willen ze nog uh, uh, een beetje op tijd af zijn? Officieel moeten ze eind deze maand, eind uh, volgende maand, 31 december, klaar zijn... Nou, En dat gaat uh, uh, heel erg lastig worden. In uh, sommige gevallen is het zelfs al duidelijk dat het niet gaat lukken. Dus je kunt je voorstellen dat er uh, haast bij is en haastige spoed. Ja, dat is zelden goed. Het is geen gekke vraag. Nee. Um, weet je al iets meer over op, op welk schema ze nu zitten? Maar, geeft dat grote problemen voor het aanstaande WK? Het ligt er een beetje aan over welk stadion we het hebben. Hè? Zoals bijvoorbeeld nu het stadion van Sao Paulo. Dat was van die zes vertraagde stadions. Was dat nou net het stadion dat een beetje, nou ja, waar het goed mee leek te gaan? 94% was vorige week klaar, zei het bouwbedrijf. Nou ja, we moeten nu maar afwachten wanneer het dan echt klaar is. Uh, 31 december, dat gingen ze in bijvoorbeeld de stad Curitiba ook niet halen. Uh, daar hebben ze al gezegd, nou het wordt eerder januari. Dit is Brazilië. Um, in mijn zin is timing niet altijd uh, hun sterkste kant. Dat het laat zou worden, dat wisten we uh, van tevoren eigenlijk al. Maar toch, uh, het lijkt erop dat de meeste stadions... Uh, wel een paar maanden van tevoren af zouden zijn. Dus nou ja, um, we vertrouwen maar op een goede afloop. Ja, en nu dus wachten op het uh, grote onderzoek dat er komt... naar aanleiding van uh, dit ernstig ongeluk. Ja, en uh, dat, zou eigenlijk, uh, dat is eigenlijk al begonnen. Uh, het is zelfs een beetje onduidelijk... Uh, hoe groot het onderzoek is. Uh, de ene uh, bron zegt ja, ze gaan het hele stadion afsluiten en dat duurt 30 dagen voordat het vrijgegeven wordt. De ander zegt nee hoor, ze bouwen gewoon aan de uh, goede helft van het stadion verder en het kan al volgende week uh, weer afgelopen zijn, het onderzoek. Maar ja, uh, dat, laten we het even afwachten. Eén ding is zeker, dit gaat extra tijd kosten, uh, dus weer extra vertraging. Dankjewel, Mark Bessems. En Ragnar Niemeyer ziet uh, ondertussen sterretjes. Hij vocht uh, zeven wedstrijden Balletjes. in de Champions League. Balletjes. <laughs> ja. Juventus Kopenhagen zei je net. Hè? Die sprong er uh, uh, wat jou betreft uh, uit. Dat is nog steeds, geloof ik, hè? Ja, maar het is inmiddels wel 3-1 voor Juventus en niet langer 1-1. Want dat leverde dus ja, virtueel dan maar even de tweede plaats op voor de Denen. Melberg maakte gelijk uit een standaard situatie. Hij stond de Zweedse speler vlak voor het doel. Tikte de bal erin en een sensatie leek in de maak. Maar Vidal mag een paar minuten later een strafschop nemen. Maakte er 2-1 van. Opzichtig vasthouden met twee handen om de tegenstander heen. Van jawel, een overtreding van jawel. Olaf Melberg en Arturo Vidal mag ook zijn derde maken. Een hat want hij maakte er ook al eentje in de eerste helft. 3-1 inmiddels voor de Italianen. publiek daar wordt gek en zo ja, is er toch uiteindelijk, lijkt het, weinig aan de hand. Voorlopig in ieder geval. Laat ik het zeggen voor vanavond, voor Juventus. Real Madrid staat op 3-1 inmiddels tegen Galatasaray. Het was 2-1 toen Wesley Sneijder zich meldde om bij Galatasaray in de ploeg te komen, maar hij zag nog de 3-1 binnenvallen. Ja, dan ziet de wereld er toch opeens heel anders uit. Juventus momenteel op de tweede Plaatsen in die uh, groep B waar we het nu over hebben. En Real Madrid gaat zich uh, zonder problemen. Nou ja, zonder problemen met tien man. Na een rode kaart al in het begin van de wedstrijd. Maar toch vermoedelijk uh, plaatsen voor de achtste finales. Wil je ons dan ook nog even meenemen naar groep A? Naar uh, de groep met onder andere Leverkusen tegen Manchester United. Ja, zonder uh, RVP. He, Robin van Persie achtergebleven. Zit er wel weer aan te komen, geblesseerd. Meer mensen afwezig. Fidic, Jones, Rafael. Maar inmiddels een 3-0 voorsprong. Laatste treffer een paar minuutjes geleden gevallen kwam van, van Evans. Manchester United gaat zich plaatsen en Shakhtar Donetsk uit Oekraïne is ook grote stappen aan het zetten. Want het staat inmiddels met 3-0 voor tegen Real Sociedad. De ploeg die het vorig jaar in de slotfase van de competitie zo goed deed in Spanje. En zich via de voorrondes wisten te plaatsen maar geen Europees voetbal gaat spelen. De strijd tussen Leverkusen en Shakhtar is momenteel spannend en zal pas een beslag dus gaan krijgen. Krijgen ...op de laatste speeldag. Dankjewel Ragnar, we zijn zo bij je terug.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 de Lange. Blue Bittersweet. En dan gaan we weer naar Ragnar Niemeyer Die kijkt naar de zeven Champions League wedstrijden. Je zei Robin van Persie niet. Snijder wel nog meer Nederlanders, Ragnar? Nou ja, vanavond natuurlijk Arjen Robben. Laten we het niet vergeten, want Bayern München won al eerder op de avond he, van CSK Moskou met de openingstreffer van natuurlijk Arjen Robben. Laatste Nederlander die binnen de lijn is gekomen, Alexander Butner. Dat is lekker invallen met een 3-0 voorsprong voor zijn ploeg. Manchester United nog altijd bij Leverkusen. Een minuutje of twintig voortijd, de oud-Vitessenaar in de ploeg gekomen. Hoopt nog altijd stiekem. Toch op het wereldkampioenschap volgend jaar. We hebben snijders zien invallen bij Galatasaray. Ook daar is niets veranderd. Het is 3-1 voor de koninklijke. Kijken we zo even verder. Bram Nuitink vanavond in de basis bij Anderlecht. Dat Europees zal worden uitgeschakeld als het zo verder gaat tegen Benfica. Is er nog altijd die 2-1 achterstand. Voor natuurlijk ook de ploeg van trainer John van de Brom. En wie zich toch ook weer onderscheidt vanavond. En dat is toch geen toeval meer. Dat is Gregory van der Wiel. Die aan het begin van de 100 ste Champions League wedstrijd van Zlatan Ibrahimovic bij Paris Saint-Germain. De voorzet geeft voor de enige treffer tot nu toe tegen Olympiacos. We hadden het nog niet over die wedstrijd gehad. Maar Paris Saint-Germain gaat zich plaatsen. En Benfica blijkt ook een ploeg te zijn die nog ambitie heeft straks op de laatste speeldag. Heb je nog een paar valse Nederlanders misschien? Sulemani ingevallen in diezelfde wedstrijd bij Benfica. Noord-in Amrabat ook een valse Nederlander tussen aanhalingstekens. is basisklant vanavond bij Galatasaray. En er zit ook nog een echte Nederlander zeg ik dan maar even op de bank. En dat is de Zeeuw. Bij Anderlecht die heeft nog geen minuten gekregen van John van der Brom. Vraag je me nu wie is de Beste Nederlander tot nu toe. Nou ja, dat is de doelpunt te maken. Dat is Arjen Robbe. En ik denk als je ze op een rijtje zet, is hij ook echt de beste Nederlander. Dankjewel Ragnar. We gaan terug naar de Champions League van gisteren. Ajax zette Barcelona één helft echt te kijk. En hield vervolgens knap stand. We gaan terug naar de arena gisteravond <lacht> kwart voor negen. Oh ja. Men heeft het over wellicht een historische avond. Ja, laten we het hopen. Het zou mooi zijn. Daar is hij. Ja! Sereno! 1-0 voor Ajax. Oh. Ajax. Lo het feeling zo. So. But must go to to all the teammates not only me. I think we all did great. Als je niet beter zou weten dan uh, zou je inmiddels vermoeden na 23 minuten bij een 1-0 voorsprong voor Ajax dat ze in de kleedkamer pogelijk elkaars shirtje hebben aangetrokken. En dat Ajax Barcelona in disguise is. En omgekeerd, want Ajax overvleugelt de Spaanse kampioen. En wel op een dusdanige wijze dat het imposant is om naar te kijken. Goal! Ja! Het is 2-0! Hoese 2-0 in de 1! De e minuut, hoe is het mogelijk dat Ajax hier Barcelona ontmaskert, ontmantelt en van het kastje naar de muur stuurt? Ja, we konden eigenlijk niks fout doen. Het is uh, ja, misschien wel de beste ploeg ter wereld. Ja, en als ik dan uh, de winnende goal kan maken, dat is uh, ja, ja, top. Oh, verkeerde bal nu van Marijn dan gaat er een penalty komen. Want uh, Veldman moet aan de noodrem trekken en haalt daarmee wel of niet zijn tegenstander ondersteboven. Dat is Ood, zo ja, en het is rood. Oh, ja. Hij was ja goal van Barcelona. en hij schiet hem inderdaad in de linkerhoek voor de keeper rechts en dus is het 2-1. Ja, iedereen heeft echt met een leeuw hard gespeeld uiteindelijk hè. met die domper in de 49ste minuut. Ja, gelukkig is het uh, hebben we uh, tot één doel wat maken. Zeg maar laten. En gelukkig dus uh, drie En dan fluit de scheidsrechter af. En wint Ajax sensationeel. Met 2-1 van Barcelona. En haalt drie heel belangrijke punten. Bij Pet gaat heel diep op. Voor de Amsterdammers die geknokt hebben met 10 man tegen de helft van Barcelona. En het toch over de eindstreep hebben getrokken. Ajax wint van Barcelona. Met 2-1. Sensatie in de arena. We hadden het uh, voor de wedstrijd over het zouden zijn. Een historische avond kunnen worden. Dat is het dan? Ja, zeker. Para olvidar, dat kopte de Spaanse krant El Mundo Deportivo over de wedstrijd Ajax Barcelona. Edwin Winkels, goedenavond. Goedenavond. Correspondent ja. van ons in Barcelona. Wat betekent dat Para olvidar? Om te vergeten. Ah. Oké, okay, dat lijkt me duidelijk. Ja. <laughs> Wat schreven ja, de kanten nog meer over, over de nederlaag van Barcelona? Ja, veel natuurlijk. Sowieso een Champions League wedstrijd. Uh, heel, heel veel kritiek op het spel van Barcelona. En, uh, maar, maar, maar, maar toch ook... Heel erg veel lof voor de manier waarop Ajax speelde. En vooral de vergelijking. Dat kom je echt in alle kranten kom je dat tegen. Van hoe Barcelona lang gespeeld heeft. En hoe ze ineens het toch voor, voor, voor de mensen in Barcelona en in Spanje... onbekende Ajax, wat spelers betreft... hoe ze die gisteravond zagen spelen. Dat was eigenlijk wat we van Barcelona hebben gezien de laatste jaren. Ja, gaat, het, gaat het in de krant ook nog over de afwezigheid van Messi? Het is geen excuus, ook voor de spelers niet. Uh, de kranten ook niet. De, de, de kwaliteit is zo hoog... En, en, en je zag ook waar het gisteren fout ging. En dat was niet uh, precies op de plaats van Messi. Want die was, had waarschijnlijk ook bijna geen bal gehad. Uh, het gaat gewoon. En vooral de spelers zelf zijn er heel uh, kritisch over. Uh, gisteravond, uh, kort na de wedstrijd en vanochtend bij aankomst. Uh, spelers als Puyol, Piquet, Fabregas. Zeiden allemaal hetzelfde. Hij zegt, uh, ze zeiden het, het heeft ons aan inzet uh, ontbroken. Uh, je kan niet in een Champions League-wedstrijd zo in het veld verschijnen zoals wij hebben gedaan. Waarom ze dat hebben gedaan, dat is dan de andere grote vraag. Uh, misschien een onderschatting toch van Ajax. Uh, spelers, tegenstanders die zij niet kenden. En, en waarom ze dachten rustig aan te doen. En ze werden echt werkelijk overrompeld. Uh, door die waterval aan, aan, aan Ajax spelers die, uh, die Barcelona klem zetten op eigen veld. Ja, ja dus, dus de afwezigheid van Messi is geen excuus. Maar ook niet, dat wordt ook niet aangedragen in de Spaanse kranten. Uh, dat ze het misschien gewoon niet zo belangrijk vonden. Omdat ze zich toch al hadden geplaatst. Nee, want hier. De, de eis is dat je altijd moet winnen. Barcelona kon even naar het beste seizoen start ooit. De 21 wedstrijden ongeslagen. Dat is een detail. Maar Barcelona wil altijd winnen. In ieder geval hadden ze willen gelijk Dan waren ze zeker geweest van, van de eerste plaats in hun groep. Uh, en en hier, zeker in Barcelona wordt de ploeg beoordeeld op de manier waarop gevoetbald wordt. En, als je, en, en dat is wat het meeste pijn heeft gedaan als je alle verhalen leest. De manier waarop ze zijn afgetroefd. Als je verliest van uh, zoals jaren geleden is gebeurd tegen Inter Milan of Chelsea, ploegen die heel erg defensief speelden... en dat jou gewoon onmogelijk maken om te scoren, dat is, dan wordt het nog vergroeilijk. Maar als je uh, met je eigen wapens wordt bestreden en zo uh, in cijfers niet dik verliest... maar op het veld wel, ja. uh, dat wordt de spelers uh, heel erg uh, aangemerkt. Kijk, kijken ze in kranten ook nog verder dan deze ene wedstrijd, deze slechte wedstrijd van Barcelona... Ja, het, kijk, de, de ploeg staat er nog altijd goed voor. Maar de, de, er is al, al wekenlang eigenlijk een debat over de spelstijl van Barcelona. Sinds Martino, de is de nieuwe trainer Argentijn, uh, vinden de critici dat de ploeg niet meer zo speelt als het onder Guardiola gespeeld werd. En dat wordt hem voortdurend uh, verweten. En juist daarom kom je vandaag in kranten tegen, zoals El Pais uh, vandaag schrijft een historische les die schrijven van misschien is het een goed moment voor, voor Barcelona de Azougarana's om eens terug te keren naar het leslokaal waar ze op afstand leren voetballen van Michels en Kruijf want dat zijn ze toch een beetje vergeten um, en, en, en een mooie zin is toch wel van, van de dat do, de dokter Rondessen van Barcelona gisteren waren ze gemiddeld bijna 28 jaar oud hebben een masterclass gekregen van de studenten van Ajax die gisteren uh, een gemiddelde leeftijd van net 22 jaar hadden mm. Kun je ook zeggen, welke kranten zijn kritischer, Barcelona of in Madrid... Nee, nou, Matrice is sowieso altijd kritisch op Barcelona. Maar altijd vinden het natuurlijk heel erg leuk als Barcelona verliest. Zo gaat het hier. Maar wat vooral pijn doet is de eigen, tussen aanlaat de eigen kranten. De, de sportkranten en de algemene kranten in Barcelona. Die gewoon heel erg kritisch zijn op het spel uh, van de eigen ploeg. Uh, zijn hier natuurlijk enorm verwend. Uh, maar maar, maar het mooie wat terugkomt is toch altijd de, de, de lof aan Ajax. Hoe, hoe zij Barcelona eigenlijk op de tekortkomingen hebben gewezen. En... en uh, Barcelona heeft altijd die band gehad met Amsterdam en met Ajax, en dat wordt voortdurend onderstreept. Van jongens, we, we zijn eigenlijk verdwaald geraakt, uh, keer terug op de weg die Guardiola ooit met de ploeg insloeg en kruift daarvoor, en dan komt het misschien toch wel weer goed. Ja. Dus in de kranten, maar ook uh, de, de inwoners van Barcelona, gaat het echt voornamelijk om de houding van de spelers. De, ja. dat, ze daar, dat ze daar kritisch op zijn. Dat ze uh, dat vervelend vinden. Je hebt de typische enquêtes op de websites van de kranten. Van wat denkt u dat de oorzaak is van, van de nederlaag gisteren. En vooral uh, uh, het slechte imago. Het slechte spel. Een keuze van afwezigen als Messi, Alves, Valdes. Uh, de wedstrijd was niet belangrijk, et cetera. Maar uh, echt 60, 70 procent van, van de mensen die dan mag stemmen, die zegt van nee, de, de attitude, de, de houding, de inzet van de spelers. Ja. En dat is wat de spelers zelf ook uh, inmiddels al lang hebben toegegeven. Ja, we hebben ze gisteren gehoord, de spelers. Heb je, heb je vandaag, uh, hebben ze zich vandaag vertoond? Nee, uh, volledig gerust. Ze hebben vrij vroeg getraind. en Daarna is iedereen uh, snel naar huis gekeerd. Dus, uh, Barcelona is weekend de wedstrijd tegen Atletico Bilbao. De Spaanse competitie is uh, bovenin spannend tegen Real Madrid en Atletico. En daarin mogen ze echt geen misstap begaan. Uh, Deze misstap kunnen ze nog goed maken met één puntje tegen Celtic Glasgow. In de laatste wedstrijd ja. blijft Barcelona nummer één van, uh, van de pool. Dus dat zou geen probleem moeten zijn. Uh, maar vandaag was vooral een, een dag van, uh, van reflectie en overpijnzing. Ja, en dus kritisch op Barcelona, maar vooral ook lovend over Ajax. Zo is het, hè? Absoluut. Ja, dankjewel, Edwin Winkels. Ajax was <laughs> zo onbekend. Niemand kende de spelers. Zij, iedereen, Waarschijnlijk, maar ook in Amsterdam zelf natuurlijk, is iedereen enorm verrast. En zoals Elmoen dat in Putivo ook schreef, de school van Ajax, die is springlevend. Kijk, dankjewel, Edwin. Dan gaan we naar de Champions League van vandaag. Laten we eens kijken bij Anderlecht Benfica, Ragnar Niemeijer. Vlak voor tijd is het 2-2 geworden. De ploeg uit Brussel via Bruno een gelijkmaker op het bord gekregen. Maar er zal er nog eentje bij moeten. Anders gaat Anderlecht Europa uit op basis van het onderlinge resultaat. En dan doet de laatste wedstrijd er niet meer toe voor John van der Brom en zijn mannen. De sfeer in het stadion schijnt terug te zijn. En nou ja, er zijn nog een minuut of zes plus wat extra tijd minuten om de 3-2 nog op het bord te krijgen. En om zo Benfica in punten te achterhalen, dan kan er nog wat op de laatste speeldag. En anders wordt dat een lastig uh, verhaal. Real Madrid heeft het inmiddels uh, op orde in uh, die spannende groep B. Leidt met 4-1 tegen Galatasaray. Manchester United op 4-0 voor tegen Leverkusen. En die ploeg moet uh, erg op zijn tellen gaan passen. De nummer 2, als ik het uit mijn hoofd zeg, van de Duitse Bundesliga. Groep A was ook uh, spannend. Is dat uh, nog steeds met Shakhtar tegen Real Sociedad onveranderd op 3-0. En Manchester City toch weer op voorsprong tegen Vitoria Pielsen. De ploeg uit Tsjechië. Die zich maar niet over wilde geven. Maar nu toch opnieuw op een achterstand is gekomen. Wat is er voor de rest nog te melden? Juventus onveranderd 3-1 tegen Kopenhagen. Paris Saint-Germain, Olympiacos. Dat is toch wel opmerkelijk. Is 1-1 geworden zojuist. Dat betekent in groep C dat de ploeg van Slatan Ibrahimovic, PSG, naar 11 punten gaat. Dat Olympiacos naar 8 punten gaat. En dat Benfica het nakijken heeft. Dat was al van tevoren een beetje de vraag. Als het daar gelijk wordt. Een akkoordje wordt bereikt. Daar lijkt me geen sprake van. Maar je weet het niet. Ik heb niet de hele wedstrijd kunnen zien. Als er een akkoordje wordt gesloten. Dan hebben Benfica en Anderlecht al uitgeschakeld het nakijken. Maar met name de Portugezen zijn dan het kind van de rekening. En zie daar vlak voor tijd is het dus naar een Griekse treffer gelijk geworden. De slotsom voorlopig. Manchester United doet goede zaken. Juventus doet uitstekende zaken. Paris Saint-Germain doet goede zaken. En ook Real Madrid doet goede zaken. En die grote verrassing waar je altijd op hoofd houdt hoopt. Leek even uit Kopenhagen te komen, maar die ploeg zal nog alle zeilen moeten gaan bijzetten op de laatste speeldag om te zorgen dat het in Europa blijft. Is de euforie van gisteren nog altijd voelbaar in Amsterdam? Een dag na de 2-1 overwinning van Ajax op Barcelona speelden de A-junioren van beide clubs tegen elkaar in de UEFA Youth League. Verslaggever Joris Kreugel ging naar de toekomst om na te praten met onder andere Aaron Winter en Sjaak Zwart. Aron Winter, prachtige wedstrijd hè, gisteren. Een fantastische wedstrijd, ja. Ik heb een ijshart en uh, de manier waarop je gisteren uh, Barcelona hebt verslagen... Uh, ja, dat was gewoon uh, fantastisch. Super. Er is veel kritiek op de Nederlandse competitie. Maar aan de andere kant, er wordt toch ook wel weer van het grote Barcelona gewonnen. Ja, maar kijk, het is een hele, natuurlijk het is een hele knappe prestatie dat je van Barcelona wint. En uh, Je moet niet denken dat, uh, hè, dat het altijd zo zou zijn. Nou, we hebben nu, gisteren hebben we gewoon uh, de vorm en de wil gehad. Uh, en, en we speelden ook fantastisch om Barcelona te, te willen winnen. En dat is ons gelukt. Maar als je dat gaat vergelijken, hè, dan heb ik het nu niet over die wedstrijd van gisteren. Maar over het algemeen in de Nederlandse competitie, ja. En dan is het niveau in Nederland al hè, een stuk minder dan in het buitenland. Hoe komt het dan dat het gisteravond ja, toch echt wel even... Ja. ja. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben als, als Ajax zijn En dat wij ook uh, ja, proberen te voetballen tegen een ploeg die ook wel voetballen. Is Ajax uh, Nederlands hoop nu in bange dagen geworden? Als je het over het voetbal hebt? Nee, natuurlijk niet. Nou, kijk, wij weten. We kennen Ajax. Ajax uh... Zal altijd mee blijven doen, zeker in Nederland om het kampioenschap. En nu is het gewoon uh, ja, naar werk, naartoe werken dat je ook uh, internationaal het goed gaat doen. En ik ben hartstikke blij. En het is ook verdiend dat Ajax ook overwint het in, in het Europees verband. En hier staat de toekomst? Ja, op staan, de toekomst? Ja, we staan op de toekomst. Ja, en dit is uh, de toekomst van ons. Ja. Tussen de twee de dukouts in van Barcelona en Ajax. Er staan twee ajax supporters Lageren. Dat dus zijn andere koeken dan gisteravond. Nou, nu uh, 2,5 minuut bezig, staan we alweer 1-0. Uh, of 0-0, zie ik. De ja, ja. scorebord is ook 0-0, maar ja. het is al inmiddels 1-0 voor Barcelona. Ja, ik dacht misschien is die afgekeurd, maar. Uh, even kijken hoe het hoe staat met de ontwikkeling uh, van de jonge gasten. Was jij gisteravond in de arena? Ja. Dus je hebt echt een, een heerlijke avond gehad. Ja, het is natuurlijk een fantastisch moment uh, om van Barcelona te winnen. Uh, ik denk dat het heel de wereld over gaat. En, uh, ja, dus ook wel voor supporter, uh, ja, ik was uh, gisteren zeker wel trots op Ajax. Ik ben altijd trots op Ajax. Maar uh, als je wint van Barcelona, dat toch niet met een B-af speelde, dan uh, ben je zeker trots. Ja, Zo ja. 27 minuten verder als Ajax supporter. Moet uh, je het wel even teleurgesteld zijn. Ik nu uh, 2-0 achter tegen de verhouding eigenlijk. Ik vind Ajax veel beter. Ajax is ook veel beter. Twee uitvalletjes Barcelona, tak, tak. Ja, maar dat is toch efficiëntie, denk ik, die uh, Barça wel heeft en Ajax, denk ik, op dit moment niet. Gisteravond in de Arena geweest? Ja, ja zeker, absoluut. Onge ongekend eigenlijk. Wat betekent het voor supporter nou voor jou? Zo'n winst op Barcelona? Ik ben natuurlijk ook een Barça fan zoals denk ik vele Ajax uh, Je, je hebt natuurlijk wel een keus gemaakt, hè, gisteren? Ajax is natuurlijk, uh, die zit natuurlijk veel meer in je hart dan Barcelona. Maar na gisteravond kan Ajax weer vooruitkijken? Tuurlijk, tuurlijk. Weer, uh... Absoluut. Ik plaats is absoluut mogelijk in, de, in, de, in deze ronde. Sjaak Zwart ja. verliest maar de A1 dan toch he, van Barcelona hier. Ja goed, maar ik moet zeggen, het is niet helemaal de verhouding. En dat met al die euforie van gisteravond, ja. was je blij gisteren? Ja tuurlijk ben ik blij, Mooi, hè? altijd als Ajax wint. Alleen, natuurlijk, je speelt tegen een Barcelona die wel een speler of zes mist. Ja, dan gisteren. hoor ik nou toch een heleboel mensen, ja, daar moet je niet kritisch over zijn. Ja, want er stond toch wel een kritisch, dijk van een elftas. Je, je begrijpt ook wel dat Messi, dat scheelt Ja, die maakt het over. verschil, ja. Maar goed, Ajax heeft zo goed gespeeld van, uh, nou ja, Europacup. Wat betekent dit voor Ajax gisteren, die winst in die Champions League? Nou, ik denk niet alleen voor Ajax, maar voor heel Nederland. En voor in Europa, dat ze zeggen, hé, hey, Ajax uh, is er weer. Ja, Met terug. Ja, zeker. Ja. Een heleboel mensen hebben heel veel kritiek ja. op de Nederlandse iets? Ajax weet wel van ja. Barcelona te winnen. Ja. Is het eigenlijk wel zo slecht? Nee, natuurlijk niet. Ga maar kijken hoe de talenten doen in het buitenland van Nederland. Dus de Nederlandse spelers zijn gewoon hele goede spelers. We lopen gewoon te zeuren in Nederland. Ja, sommigen. Ja. Sommige. En verslaggevers vooral. Ik zei het toch niet? Ik, ik zeg ook niet jouw naam. Maar er zijn verschillende verslaggevers. Die weten bij het begin van de competitie dus al wie de kampioen wordt. Na zes weken komen ze er weer op terug. Dus weet je wat ze kunnen? Weinig. Je zat gisteren ja. ook naar Johan Cruijff op de tribune. Hoe was dat? Hoe beleefde Cruijff ja, Jongen Johan en ik hebben het altijd gezellig. Ronald staat er ook bij, Ronald ja. Koeman. Nou, Johan was heel tevreden gisteren. Nou, dan hebben we genoten. Je liep het vol trots het stadion uit. Ja, inderdaad, ja. Met deze overwinning. En lopen nu ook nog wel een beetje trots hier de toekomst uh, ja, af, hoor, uh, ondanks ja, hoor. het verlies? Ja, hoor. ja. ja goed. Dat kan, je kan altijd verliezen. Maar op een paar ijzersterke counters, je verliest hem. Ja, dat zit erin in voetbal. Voetbal Voetbalg me, hè? dat moet nog even bij worden gemaakt. Ja, dat, uh, dat leden we wel. <laughs> ja, De wedstrijd tussen de A junioren van Ajax en Barcelona werd dus geen herhaling van gisteren. De Spanjaarden waren met 4-0 te sterk. NOS langs de lijn met Theodore de Graaf. Hey, okay. yeah. I got a song I want sing. Yeah! Eddie wrote the song. Oh, me. yes it did, that. And I believe I can tell the about. Yeah! You. He told me to tell my my baby! Oh, oh, oh. Oh baby, and I got to sing the song. Well, all brothers will listen to it. This is what Eddie told me to tell him. Go ahead and tell him about the song. Baby, don't you worry about your man. I'll be coming home as soon as I can. I got love in the palm of my hand. It's got to get back to you as soon as I can. You don't know oh what you mean to me. You don't know. Tell, tell all the brothers this here. He said, look, I got love in you on my mind. I'm starting right now, so I will be on time. I want to do all that I can just to prove to you that I'm a little soul man. You don't know. 67, Sam en Dave, you don't know what you mean to me. Dan gaan we naar Ragnar Niemeyer. Tijd voor de balans. Is het daar al tijd voor? Ja, bijna. Ja, Waar kan de beetje. open, Ragnar? Nou, voorlopig even niet. In uh, het stadion van Olympiakos uit Piraeus. Want ik zei eerder, Paris Saint-Germain heeft genoeg aan een punt. En Olympiakos ook. Dan gaat het richting de extra tijd. Er staat het 1-1. Is iedereen dik tevreden, zou je zeggen? Ik weet niet wat de Grieken misdaan hebben in Parijs. Maar Paris Saint-Germain komt in de slotminuut van de wedstrijd op een 2-1 voorsprong. En dat geeft die stand in de groep een heel ander aanzien. Ook al omdat Benfica in de slotminuut wint bij Anderlecht. Nou kunnen we in die groep C in ieder geval concluderen dat Anderlecht Europees is uitgeschakeld. Dat Benfica op 7 punten komt. Dat Olympia uit Piraeus ook op 7 punten staat. En dat ...dat Paris Saint-Germain zich met deze overwinning heeft geplaatst. Nou is het wel zo dat Benfica op de laatste speeldag moet winnen... ...om in ieder geval zeker te zijn van doorgaan bij Paris Saint-Germain. De ploeg van Slatan Ibrahimovic, die dan natuurlijk wel zelf al verder is. Dus dat is een razend interessante ontknoping in groep C. Er wordt nog gespeeld, dik in de extra tijd. Ik verwacht eigenlijk niet meer, maar voor wat dat waard is in ieder geval Dione... ...dat het nog gaat veranderen. Laten we verder proberen conclusies te trekken in groep A. Door is Manchester United een dikke, vernederende overwinning op Bayern Leverkusen. Het ging daar gestaag omhoog met die scoren. En Nani maakt zojuist de 5-0 voor Manchester United. Met dus daar een invalbeurt voor Alexander Butner. Kansen nog op de tweede plaats voor Shakhtar Donetsk Dat ruim wint van Sociedad en Leverkusen zit natuurlijk nog wel op het vinkentaal, Hoewel die ploeg vanavond een klap krijgt. In groep B is Real Madrid verder een 4-1 tussenstand tegen Galatasaray. De tweede helft is nu afgelopen en de 4-1 staat dus. Voor de rest hebben alle anderen daar nog kans om verder te gaan in die groep. Dat geldt dan... Voor Galatasaray, voor Kopenhagen en voor Juventus. Dat even in de problemen zat, maar dat via drie doelpunten van Vidal wist te herstellen. 3-1. Het is daar afgelopen in Turijn voor Juventus tegen Kopenhagen. Ook de derde en de vierde plaats moet dus nog bekeken worden. Wie gaat er Europees uitgeschakeld worden? Daar is Champions League voetbal en Europese uitschakeling dus heel dichtbij. Dan gaan we nog even terug naar uh, volgens mij groep D. Dat is uh, logisch. Bayern München won eerder op de avond al van CSKA. Moskou deed dat met 3-1. Openingsdoelpunt was van Arjen Robben. En een doelpuntrijke wedstrijd in het City of Manchester Stadium. Vittoria Pielsen gaat uiteindelijk toch met 4-2 onderuit City. En uh, Bayern München waren al verder. Er komen grote namen bij. Nog één keer met Real Madrid. Met uh, Bayern München dus al met Paris Saint-Germain. En uh, ja, er zijn nog wat verrassingen mogelijk op de allerlaatste speeldag als het zo'n beetje nu overal is afgelopen. Ik eh, dank je hartelijk voor de tijd. Ik eh, dank jou ook hartelijk. Graag naar Niemeyer. AZ speelt morgen tegen Maccabi Haifa in de Europa League. De ploeg uit Alkmaar heeft aan één punt genoeg... om zich te plaatsen voor de knock-outfase. Verslaggever Rob Fleur blikt vooruit met trainer Dick Advocaat... en sprak ook over zijn tot nu toe ongeslagen reeks bij de club. Sinds je hier in oktober bent Dick Advocaat... heb je acht wedstrijden gespeeld. Ongeslagen. Is dat een daverend succes van Advocaat? Nee, dat is, dat is een... Uh... Dat doe, je, dat doe je met de groep samen, met de staf, mensen die eromheen werken, met de groep. Het blijkt dat het klikt, dat de, de spelers plezier hebben, ook de mensen die eromheen werken. Want als je geen plezier hebt, dan kun je ook geen resultaat halen, vind ik. Dus uh, tot nu toe gaat het goed, maar we zijn pas bezig acht wedstrijden. Daar praten we over. Wist je dit van tevoren, want ja, je had zoveel keuzes en op een gegeven moment komt dan AZ. Denk je dan van, nou daar kan ik wat mee bereiken? Nou, ik zat, ik zat uh, in principe ergens anders op te wachten, niet op AZ. Ik kan natuurlijk ook niet verwachten dat dit zou gaan gebeuren hier. Maar ik had natuurlijk uh, best wel een paar hele leuke aanbiedingen, maar... dat betekende ook weer dat ik heel snel moest gaan verhuizen. En uh, eerlijkheidshalve heb ik dat natuurlijk op zich al een paar keer gedaan. Dus ik kijk gewoon nu tot het einde van het zoen en ik kijk wat er op me afkomt. Uh, en misschien is AZ ook wel een van de galen. Je weet het niet of, of ik stop, ik weet het allemaal niet. Dus, dus ik laat het lekker maar af. Ik heb nu plezier. Je hebt intern wat veranderd, maar opvallend is ook. Jullie zijn wat anders gaan trainen en jullie lijken wat fitter. Nou ja, dat, dat is het leuke dat je dat zegt, omdat dat ik anders train dan uh, Verbeek. Ik, ik train anderhalf uur, maar wel vrij intensief. Uh, niet veel dubbele trainingen. Ik doe nog steeds een krachttraining erbij. Want daar hebben we natuurlijk ook de mensen voor die daar zeer vaardig in zijn. Maar uh, volgens de statistiek uh, de laatste acht weken staan we er heel goed voor, fysiek. En dat is ook wel leuk. Als je een punt pakt en misschien ook als de resultaten elders uh, gunstig uitvallen... dan ben je er heel snel voor. Dan heb je je geplaatst voor de knockoutfase. fase. Nou ja, je moet minimaal een punt halen. Want anders blijft Maccabi. Je kan uh, zes punten halen uit twee wedstrijden. Dus je moet een punt halen. Of nu, of, twee, of tegen Pau. Maar ik doe het liever morgen. Hij zit thuis. ja, blijft altijd een bastion. Ja, natuurlijk een prachtig stadion. We, we hebben natuurlijk ook een prachtig stadion hier met de mensen erachter. En dat, dat moet gewoon. Uh, ze moeten nu in ieder geval met elf man laten zien dat ze uh, een goed resultaat weer kunnen neerzetten. En met elf man kan je ver komen, zie gisteravond. Ajax. Ja, zelfs met tien man. Zelfs met team... Ja, alle complimenten aan Ajax. Op de manier zoals ze de tweede al met tien man uh, spelen. Dat is goed voor het Nederlandse voetbal. Dus dat geeft, dat geeft de mensen weer een beetje. Een beetje het gevoel van dat we erbij horen. Kan je met instelling veel compenseren? Nou, maar Ajax is het natuurlijk niet alleen instelling. Je kunt wel compenseren, duidelijk. Want wat ik hetzelfde zeg net van aanzetten... is het natuurlijk toch ook tussen Ajax en Barcelona. Barcelona heeft individueel meer kwaliteiten dan Ajax. Maar, maar Ajax wint wel door hun tomeloze inzet. Of ze dat iedere wedstrijd kunnen doen, is weer een ander verhaal. Maar gisteravond ging iedereen voor de vol, waren zo scherp als een mes... En, en dan, dan is het ook heel leuk om te zien. Maar of je dat volhoudt, bij die andere ploeg gaat het allemaal wat makkelijker. Waarom kan je dat niet volhouden, denk je? Ja, ja dat, dat, dat heeft ook met kwaliteit te maken. Het is niet zo dat, dat je denkt toch, je bent goed getraind, je bent prof. Het zou elke week ja. moeten kunnen. Ja, maar waarvoor lukt dat niet? Dus dat, dat zal toch wel een reden hebben. En, uh, zo zit Frank de Boer natuurlijk ook. Van zondag moeten we weer hetzelfde doen op zaterdag. En dat is logisch, maar je ziet het niet altijd terug. De, de tegenstander motiveert ook enorm, natuurlijk. Hè? Mm. Zo Barcelona. Dus ja, ik, vond, ik, ik, ik was in ieder geval blij mee dat, dat Ajax vond. Motiveert Maccabi Haifa ook? Want er wordt een beetje lacherig over gedaan. Nee, dat is een ploeg die, uh, waar, wat Verbeek toen ook al zei, dat was een gestolen punt. Nou ja, mij maakt het niet uit op wat voor manier je punten haalt. Als je maar punten haalt, dat is het belangrijkste. En, uh, nogmaals, als het gepaard kan gaan met heel goed voetbal, dan is dat meegenomen. Maar als het gepaard moet gaan met ander voetbal, moet je dat ook doen. Is dat typisch advocaat, punten tellen? Ja, daar word je op beoordeeld, hè. Dat zei coach Dick Advocaat tegen Rob Fleur. We gaan naar de volgende trainer, naar Filip Cocu. Filip Cocu is boos. En dat liet de trainer van PSV gisteren weten ook tijdens een training. Hij maakt zich druk over de instelling van zijn spelers. Luister even mee naar een opname van het Eindhoven Dagblad. Godverdomme, je moet uit jezelf lopen, accepteren... dat gelatenheid in de groep. dan ga je naar de kloten. Je moet er alles aan doen, elke partij, om te winnen. Ja, we kunnen morgen al zien of de tirade van Cocu een beetje effect heeft gehad. PSV speelt dan in de Europa League tegen Ludo Gorets uit Bulgarije. Job van der Zon is sportverslaggever bij Omroep Brabant en is in Sofia. Goedenavond, Job. Dion een bijzonder goede avond. Hai, we hoorden een, een kort fragment van een hele boze uh, Philip Cocu. Uh, kwam dit echt uit zijn tenen, denk je? Ja, dit kwam, dat zou je ook zo kunnen zeggen. Vandaag liep je over te lachen en te glimlachen op de training. Dus het was vandaag weer een wereld van verschil. Maar ja, het kwam wel even ter tafel bij de persconferentie ook. En ja, de, de, zoals je de uitspraken die je kan verwachten, dit is coachen, dit hoort erbij. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het zelf ook wel eens gezien een dag na een overwinning. Dus het is allemaal niet zo heel gek. Is het dan voor de bune, omdat ja, de publieke opinie ook flink begon te roeren, dat kan je afvragen. Ik denk dat, dat de belangrijkste vraag is hoe het overkwam. Ja, dus, uh, dat is toch de vraag. Coco, die boos is, uh, moeten we daar ook niet misschien een beetje aan wennen? Ja, je zei net al, um, hij, hij refereerde er nog wel aan op de persconferentie. Op welke manier deed hij dat? Nou, het werd hem gewoon gevraagd. Dus uh, <laughs> dan uh, moest hij antwoord geven natuurlijk. Maar ja, hij, hij maakte er allemaal niet te veel woorden aan vuil... Uh, de, de, de, de, de journalisten waren natuurlijk benieuwd uh, ja, of, of er nou reuring was en of het uh, echt ergens uh, ja, scheef zit. Maar ja, ook Karim Rekiek, die er ook bij zat op de persconferentie, die zei... nou ja, dit komt in de kleedkamer ook uh, genoeg naar voren en uh, wij zijn mannen en uh, wij moeten dit incasseren. Ja, we horen dit, we horen dit gewoon niet al te vaak, maar misschien doet hij het wel vaker op deze manier. Ja, dat, dat zou kunnen. Ja, de, ik, ik weet niet. Cucu is natuurlijk uh, relatief nieuwe trainer. We hebben het op de training in het openbaar nog niet gezien. Er zijn natuurlijk ook een hoop uh, besloten trainingen bij PSV. Misschien dat het dan wel gebeurt. Maar ja, misschien deed hij het ook wel omdat de camera's erbij stonden en uh, ja, omdat hij toch wel even zich uh, toch wel, uh, wilde laten gelden, ja. ja. Nou goed, de spelers moeten uh, laten zien of ze, of ze wat hebben opgepikt van deze woede uitbarsting. Dat moeten ze dan het liefst uh, morgen gaan doen. Um, jij bent bij die wedstrijd uh, straks en je bent al bij het stadion geweest? Ja, vanavond was de openbare training in het, in het Vazilevski stadion in Sofia, waar Ludo Goretz morgen tegen PSV speelt. Ludo Goretz speelt zelf 350 kilometer verderop. Maar ze hebben een stadion dat niet helemaal aan de eisen van de UEFA voldoet. En dus wordt deze wedstrijd in Sofia in het nationale stadion afgewerkt. Ik moet zeggen, Het is hier erg goud, min 4, min 5. Morgen de verwachting met de wedstrijd wordt het min 8, min 9 zelfs. En ja, die wedstrijd wordt ook denk ik om tien uur lokale tijd afgewerkt. Dus het zal een schijtageslag worden voor PSV. Ja. Dat met een overwinning wel uh, veilig is uh, van overwinteren. Ja, maar hoe, hoe reageren de spelers van PSV op die kou? Ja, die is typisch Oost-Europees. De, de, de een heeft het al meegemaakt, voor de ander is het een nieuwe ja. ervaring. Ik denk dat het voor de wedstrijd zelf nog wel te doen is. Maar ja, ook omdat die wedstrijd zelf zo laat is. En je komt natuurlijk weer laat terug. En zondag staat die poppen tegen Feyenoord weer op het programma. Ik denk dat we dan pas echt weten ja, of het een impact heeft gehad. Ja, PSV kwalificeert zich inderdaad bij winst voor die volgende ronde. Hoe groot acht jij de kans dat PSV gaat winnen? Ja, wat is, wat is er nou vast, uh, Dione? Dat is lastig te zeggen natuurlijk. Ja. De tijdsverschrijd is 0-2 geworden. De, de, de PSV heeft in het begin wel redelijk gespeeld. Maar ja, je hebt ook gezien hoe ver ze zijn weggezakt. Dus uh, ik durf er geen, uh, geen stuiver meer op te zetten. Nee, verwacht jij nog verrassingen in, in de opstelling? Nou ja, er zijn natuurlijk wat blessures. Linksachter Willems is uh, nog geblesseerd, dus daar zal uh, Hendricks op, uh, op de plek spelen. En verder zal het grotendeels dezelfde lijn uh, zijn, die, uh, ja, die de, dezelfde baan zelf die er tegen Heerenveen ook stond uh, afgelopen zaterdag. Nou, dan gaan we morgen zien of uh, de tirade van uh, Cocu geholpen heeft, hè? Ja, ik ben benieuwd. Ik, vind, ik moet zeggen, ik vond het wel, uh, ik vond het wel even wennen. Koukou die boos was. En de grote vraag is wat ik zeg, uh, of het echt overkomt. Ik had vroeger een vriendje. En als hij al echt boos werd, uh, dan moest iedereen er een beetje om lachen. Maar ja, nou wil ik niet zeggen dat Koukou uh, er zo eentje is. Maar ik moest er wel even aan wennen. Ja, dankjewel Job van der Zon. Uh, Jij sprak uh, eerder op de avond ook met uh, Stijn Schaars. De aanvoerder weet zelf ook wel dat het een lastig karwei wordt in Bulgarije. Het is altijd moeilijk om, uh, om hier resultaten te behalen omdat ik weet dat ze fanatiek zijn en uh, met eigen publiek vaak met van die toeters, uh, koudere omstandigheden en, en, en daar, daar hebben wij vaak als West-Europese ploegen toch redelijk veel moeite mee. En, uh, ze zijn fanatiek, ze gaan 90 minuten lang en dat kunnen we morgen ook verwachten. Daar moeten we wat tegenover stellen en uh, we willen graag een avondje halen voor de eerste thuiswedstrijd waarin we 2-0 eigenlijk verloren. En uh, dat is de opdracht voor morgen. Ja, ondanks de sneeuw en de koude is het fijn om naar Bulgarije af te reizen om die competitie even achter je te laten om ja, een andere competitie in te gaan. Nou, niet zozeer dat. Maar het is gewoon fijn dat je weer een wedstrijd kan spelen. En we kunnen als we morgen goed resultaat halen uh, ook weer persoonlijk even wat vertrouwen op doen. Uh, omdat we dan wel uh, ja, redelijk zeker zijn van de volgende ronde. Nog niet geheel, maar... Dus dat, dat zou een hele mooie stap zijn. En dat geeft misschien ook weer een boost aan de ploeg. En uh, daarom is het fijn dat we morgen kunnen spelen. Je zegt vertrouwen, kweken. Ja, is er zo weinig vertrouwen dan als je dat al zegt? Nee, maar ik zeg, als, je, als je, uh, je zegt van is het fijn om van de ene competitie naar de andere competitie te gaan. Dan zeg ik nee, niet zozeer. Het is alleen wel fijn als je morgen wint. Dat je waarschijnlijk overwint in Europa. En dat geeft een boost aan de ploeg. En daar krijg je vertrouwen van. Zo werkt het gewoon. En uh, de enige medicijn is een overwinning. Ja, de publieke opinie, ze roeren zich flink. Vooral deze week weer na de wedstrijd tegen Heerenveen. Raakt dat de groep? Sluip dat in de groep? Zorgt dat voor een andere sfeer? Nee, niet direct. Uh, althans, dat moet je voor zien te, te voorkomen en moet je voor waken. We hebben met elkaar gesproken over wat we willen, wat we, wat we van elkaar uh, verwachten. En uh, Het is aan ons om het te laten zien. Je kunt wel uh, gesprekken gaan voeren en hele uh, lange discussies. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we als team gewoon op het veld uh, het laten zien. Every time I look into your loving eyes I see love that money just can't buy you understand everything about Jefferson, you got it. Het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede beschikt vanaf vandaag over een polykliniek sportgeneeskunde. Belangrijkste initiatiefnemer is Peter Vergouwen, de sportarts die al langer in hetzelfde ziekenhuis werkzaam is. De nieuwe polykliniek is de enige afdeling in Nederland die zich fulltime richt op begeleiding, behandeling en onderzoek van uitsluitend topsporters. Tot groot genoegen van sportkoepel NOC NSF. Ook enkele buitenlandse sporters zullen er gebruik van gaan maken. Vandaag werd de afdeling feestelijk geopend door oud- Edith Bos, een feestje waar veel grote namen uit de sportwereld bij waren. Kan ik u jas aannemen? Uh, ja hoor. Ja. Kan ik u jas aan nemen? Ja, nee. nee. alsjeblieft. Okay. Hoi. Hoi. Welkom. Joost. Kijk, hij is er. En wat ik ben. U er, ik ik, daar ik daar heb eindelijk, eindelijk. Eindelijk. heb ik wat voor je meegenomen hapjes en drankjes kopen in het personeelsrestaurant. Mensen, goede avond, welkom allemaal bij de opening van de sportpoli en de topsportpoli van de ziekenhuis Gelderse Vallei. Peter van Gouwen, gefeliciteerd een nieuwe kliniek. Dank je wel. Maar wat is de grote verandering ten opzichte van de oude situatie? Nou ja, dat is eigenlijk ook wat ik verteld heb. We waren hard toe aan, aan uitbreiding van het aantal artsen. Want om dit werk alleen te doen is niet haalbaar. We hebben nieuwbouw, die hadden we hard nodig. We hebben een samenwerking met het radiologisch centrum Topsport hier. Wat vernieuwend is en uniek voor Nederland. En hier hebben we een één dag beleid op kunnen bouwen. Wat ik voor de Topsport geweldig vind. In één dag thuis met diagnose... Therapie, beleid voor sporter en coach. En dat zijn toch allemaal kleine, vernieuwende dingen die ons brengen waar we nu staan. Nou, hier is uh, bij binnenkomst van poli, de wachtkamer. Uh, nee, je ziet een hele mooie afbeelding op de achtergrond van uh, de Spelen van Londen 2012. Kees Rijn van der Hoogman, chefarts van NOC NSF. Waarom is een kliniek als deze belangrijk? Nou, omdat de topsport in, in, ja, vraagt een hele specifieke aanpak. En dat kunnen we niet aan met alleen maar de huistuin- en keukenmiddelen. Daar hebben wij dokters voor nodig. Daar hebben wij ook andere deskundigen voor nodig. op het gebied van voeding, krachttraining dat soort dingen. Die juist die specifieke sportgeneeskundige know-how hebben... om die topsporters tot de maximale prestatie te krijgen. Fietstappen, hè? Mooi ja. hè? Hier doen we dus de krachtmeting. Je kan voor schouders, je kan voor de bovenbenen. Verschil tussen links en rechts, voor achterkant. Ingrid Paul, een van de artsen hier in de sportkliniek... Vroeger uh, topsporter, schaatstig, eind jaren 80. Als je kijkt naar de sportgeneeskunde toen en nu, wat is er in die zeg maar, afgelopen 25 jaar veranderd? Nou, ik ben natuurlijk, uh, ik ben zelf atleet geweest, hè. Dus ook in de kernroep bij uh, Egbert van de Over. Dus al lang geleden, ook heel lang gecoacht. En eigenlijk wat ik altijd heb gemerkt, en dat uh, de laatste jaren is dat aan het veranderen, de laatste 5 à 10 jaar, maar de medische zorg is altijd sluitpost op de begroting. He, dus er, als, als een team een budget heeft... dan gaat het het liefst toch naar de sporters, naar de coaches... misschien een fysiotherapeut... maar echt de, de, de medische zorg die wij geven... dat is vaak de sluitpost geweest. En nu gaat dat langzaam veranderen. Op wat voor niveau staat de sportgeneeskunde in Nederland... als je het wereldwijd bekijkt? Op een heel behoorlijk niveau. Ik heb... Uh vanaf 2000, eh, van 1992 af de Olympische ploegen mee mogen begeleiden. Ik weet dus een beetje wat er te koop is, ook in andere landen. Ik ben voorzitter van de Sports Medicine Committee van de FINA, van de Wereldswemorganisatie. Wij lopen ja, hoog, hoog mee. Wij hebben een land met heel veel energie en expertise op het gebied van sportgeneeskunde. Daar maken we niet zo'n zorgen over. In, in de wereld zijn wij zeker, ik eh, zal nou, leiding geven, dus misschien iets te ambitieus, maar we zitten wel in de top. Ja, dat zegt u met een lach. Maar in het buitenland weten ze dat ook. En dan komen de rijke landen en die halen de sportartsen weg. Is dat een bedreiging? Nou, dat is een regelrechte bedreiging. En wat je ziet, ik weet waar je op duidt, is dus op Qatar. Daar zijn wij vier talentvolle sportartsen aan kwijtgeraakt. Die zijn daarvoor een grote hoop geld. En dat, ja, dat constateer ik, dat is geen verwijt, maar het is wel zo. Uh, zijn we weer aan kwijtgeraakt. Die zijn daar met veel dollars naartoe getrokken. Maar ook met een aantal vooruitzichten om daar wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen. Ik ben er pas geweest, een van de, als ik dan toch Mag hebben. een van de dingen is dat ze er te weinig echte topatleten hebben. Dus uh, voor mij zou het geen uitdaging zijn. Maar zo'n uittocht van sportartsen, is dat te voorkomen? Uh, ja, dat is te voorkomen. Als wij ervoor zorgen dat ze hier een uh, goede boterham kunnen verdienen... Uh, dat is ten eerste belangrijk. Ze moeten natuurlijk ook uh, gewoon brood op de plank hebben. Uh, maar er ook voor zorgen dat ze een klimaat hebben... waarin ze optimaal kunnen werken in ziekenhuizen... met ondersteuning op allerlei disciplines... dan wordt het hier ook aantrekkelijk voor uh, topsportartsen om hier te blijven. Uh, allereerst, wat ontzettend mooi dat jullie hier allemaal zijn. Bent u al benaderd door Qatar? Nee, maar ik heb geen interesse. Ik, uh, ik, vind het hier in, ik wil hier in Nederland werken. Ik wil in, met de Nederlandse topsport werken en de Nederlandse topsport sterker maken. En ik wil niet gaan zitten in een land waar ik uh, mijn eigen mensen niet kan bereiken. Jongens, daar gaan we! Let's go for it! Rest mij te zeggen, de bar is open. Geniet van uh, het lekkere eten en lekkere drinken. Fijn dat jullie er allemaal waren, uh, mede namens het hele team. Floris van Hoorn was bij de opening van de Polikliniek Sportgeneeskunde in Ede. Voetballer Santi Kolk heeft een punt gezet achter zijn carrière. De oudspeler van onder meer Vitesse, ADO en Union Berlin... zou nog aan de slag gaan in India, maar dat avontuur gaat niet door. Kolk gaat de komende weken stage lopen bij de jeugd van ADO Den Haag. Hij wil zijn trainerspapieren halen. Kolk ziet het niet zitten om in het amateurvoetbal af te bouwen. Tot zover deze uitzending van Langs de Lijn. Herman van der Zand is er na het nieuws van 11 uur met Met het Oog op Morgen. Goedenavond.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 Dit is Radio 1.